Dat is omdat al het personeel nodig is om de coronadruk aan te kunnen, volgens zorgminister Van Ark. Er komen meer en meer coronapatiënten binnen en daardoor heeft het personeel heel veel werk te doen. En personeel zelf raakt ook vaak besmet. Dus zijn er veel zieke collega's en ziekenhuismedewerkers die extra moeten werken. Gisteren zeiden de ziekenhuizen al wat over een afschaling van niet-coronazorg. Dan blijft het de acute zorg. Plus de urgente, dus planbare urgente zorg, alles wat binnen een per termijn van een aantal weken moet, omdat er anders een risico is op blijvende gezondheidsschade. De piek in de ziekenhuizen moet waarschijnlijk nog komen in januari. In Heemskerk zijn ze bang voor rellen morgenavond. Op social media worden jongeren uit de omgeving opgeroepen om met vuurwerk naar een winkelcentrum te komen. Gisteren liep het ook al uit de hand, even verderop in Velsen-Noord. Op, op een gegeven moment stond hier gewoon een ploeg van vijftig jongeren vuurwerk te gooien. En dit is op een gegeven moment is dat gewoon gigantisch uit de hand gelopen. De burgemeester waarschuwt dat de politie klaarstaat als het weer misgaat. Mensen in de provincie Groningen betalen volgend jaar het meeste belasting voor hun overheid meldt het CBS, komt doordat die provincie de zogeheten opcenten verhoogt. In Noord-Holland betaal je het minste wegenbelasting. Merry Christmas, fijne feestdagen. Kaartjes met die teksten worden massaal verstuurd dit jaar. Elke dag gaan er 14 miljoen kerstkaarten de brievenbussen in ons land in. Dat is 2 miljoen meer dan eerdere jaren. Topdrukte dus bij PostNL. We hebben volop maatregelen getroffen, zoals extra bezorgdagen. Gisteren hebben we bijvoorbeeld ook volop kerstkaarten weer bezorgd. Volop bezig, eh, op alle gebieden eigenlijk. Zowel eh, in de bezorging, maar ook de sorteercentra waar extra en langer gewerkt wordt. En we ook de legen. Het versturen van kerstkaartjes is vooral flink gestegen sinds de lockdown is ingegaan. Het weer. Vanmiddag is het wat vaker droog. Het is tussen de 8 en de 12 graden. Morgen is het opnieuw grijs en regenachtig en maximaal 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ABB. In de regio Noord-Holland is de N242, middenmeer Alkmaar, dicht tussen Heergewaard en de ring Alkmaar. Dat komt er een ongeluk?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 Met men nu, ZFM, luncht. Ja, een hele goedemiddag, lieve luisteraars. Van uh, 22 december alweer op deze dinsdag. En uh, wat gaan we doen? Ja, we gaan weer wat gezellig uh, deze lunchroem uh, terug de lucht in slingeren voor u. En uh, wie doet dat? Dat is Jan aan deze kant en Luz aan de andere kant. En Luz heeft een gast meegenomen vandaag. En dat is onze Laurens... Ja. Goedemiddag Laurens. Goedemiddag. En uh, is er een bekende voor jou geloof ik, Helus? Ja, het is mijn zoon. Je zo, ja, die wat was gezellig. gezellig bij me op zitten Nou, dus kijk ik eens denk, dan. Ik ga gezellig met me mee. Wat leuk. Nou, wel ,ouders, we gaan twee gezellige uurtjes proberen de lucht niet te slingeren voor onze luisteraars. Uh, zo tegen de kerstdagen aan. En uh, wat gaan we doen? Ja, eigenlijk het uh, beproefde concept. Uh, wat nieuwtjes die wij binnenkrijgen. Ik geloof dat Loes een lekker recept had meegenomen. Ja, ik heb een recept. Een beetje een dieetrecept. Want ja, we gaan de kerstdagen tegemoet. Dus okay. het eten worden. Nou, je hebt het weerbericht. En we uiteraard, we gaan kijken wat voor weer het gaat worden met kerst. Oké. Okay. En we gaan uh, kijken wat we kunnen doen. Ja, nou goed, we gaan het allemaal zien. En uh, we gaan het, uh, kijken, deze twee, uh, komen twee uurtjes gaan we gewoon uh, op een leuke gezellige manier. We gaan uh, heel wat leuke kerstnummertjes draaien, want het is de tijd voor natuurlijk uh, nieuw, oud van alles wat. Maar ook wat top 40 werk en andere dingetjes. En uh, ja, waar beginnen we mee? We gaan uh, met Hugo St. Feliciano op Californian Dreaming. Right Josef Feliciano met uh, Californian Dreaming. wat was een grote hit heel lang geleden. Deze blinde meneer met, die, uh, met het schitterende gitaarspel van hem. Blijft een heerlijk nummer. Loes, heb jij nou een beetje het kerstgevoel, of niet? Uh, nou, niet, uh, niet heel erg. Nee, het is nee, niet. Het, uh... het, het, ik was vanmorgen even, heel vroeg in het dorp. En bij de supermarkten. En uh, er zijn natuurlijk heel veel mensen die uh, gaan al de boodschapjes doen... Trouwens, dat is ook wel makkelijk om het een beetje verspreid te doen, denk ik. Want ze mogen natuurlijk mensen weigeren als het op een gegeven moment te druk wordt, hè? Ja, dus, ja, dan uh, dan maar het viel mij mee vanmorgen uh, met de drukte moet ik eerlijk zeggen. Uh, je ja, moet het een beetje gaan verspreiden over de dag. Maar het is niet echt het kerstgevoel. Ja, je hebt natuurlijk uh, wat kerstbomen staan overal en lichtjes. En, maar het, het, het sfeertje is er niet. En dat is toch eigenlijk nog een beetje jammer. Hè? Laten we hopen dat het een eenmalige uh, actie is dit jaar dan. Hè? En ja. dat we volgend jaar wel een ouderwets uh, gezellig kerstfeest gaan vieren. Hè? En dan hebben we ook nog uh, de kerstboom op het uh, Flemingplein die... Uh, uh, vermoedelijk vrijdagavond in brand is gestoken. Ja, het is het zo op. jammer. Waar gaat het over? Uh, he? Er is al zo weinig. En wie ja. doet nou zoiets, vraagt een vrouw zich af. Ja, dat vraag ik me ook af. Ja, dat vragen we ons ook af. Er ook. is al zo weinig nu en dan doen ze dit. Ja, het is de niet heel vinden ze een rotstreek en uh, ja... Het is te triest voor woorden. Ja, maar waarvoor allemaal in opstand hè? tegen vuurwerkverbod? en weet ik veel. Ja. Het zijn toch maatregelen die ons allemaal een beetje dichter bij de waarheid moeten brengen. En uh, laten de mensen gewoon eens een keer begrijpen. We doen het niet voor niks, want we hadden het graag anders gezien. Het is een ander jaar en blijf hopen op volgend jaar dat alles beter gaat. Ja, ik denk dat we daar maar vanuit moeten gaan. Ja, Houd gaan, het gewoon gezellig. Gaan ja, ga geen casebow aansteken. Ga geen vernielingen doen, want uh, hier wordt niemand blij van natuurlijk. Maar goed, wij weten dat het, Christmas, uh, dat het bijna Christmas is. En de uh, uh, andere kant van de wereld, uh, wordt het was moeilijk om kerstfeest te vieren met alle honderden en ellende, en dan gaan we deze plaat verdraaien. Het is Christmas time. There is no need to be afraid. At Christmas time, we let in life. Ja, dat is eigenlijk wel een mooie reminder hè, dat we even bij stil kunnen staan dat uh, heel veel landen, heel ver bij ons vandaan, geen kerstfeest kunnen vieren. Alhoewel, ze kunnen het wel vieren, maar niet in de luxe die wij hebben. Nee, maar wij zitten ook best wel een beetje in een. Uh... Wij zitten ook in een rood periode, maar daar is het gewoon gebruikelijk dat het gewoon zo'n ellende is. Ja, en uh, jaar op jaar op jaar. En uh, dat gaat daar maar zo door. Misschien dat het, uh, dat het eventjes de gedachten losmaakt weer. Ga um, we iets Nederlands talens doen? Of had jij wat te melden, dus? Nou ja, ik zit eigenlijk te, ja, het is een en al corona. Je, kan er, je komt er niet onderuit eigenlijk. Nee, nee. En uh, gisteren is er een Haarlemse coronapatiënt... per helikopter naar een ziekenhuis in uh, Dortmund gebracht. Ik vind dat alweer heel wat. De laatste keer dat dat gebeurde was in uh, oktober. En uh, het gebeurt nu weer vanwege de toegenomen drukte in de ziekenhuizen. En het is nog onduidelijk... Of we deze week nog meer mensen volgen. Ja, ik, uh, ja je kan denken wat je wil. Je kan er het zeggen van het is allemaal onzin. Uh, maar mensen die het hebben zeggen niet uh, van het is onzin. Die zeggen jongens, laten we voorzichtig zijn. Laten we ons houden aan, aan de regels. Ja. En uh, hopelijk zijn we er dan uh, des te eerder vanaf. Het is de realiteit, helaas. Hey. Je doet er niks aan. We gaan uh, iets Nederlands-talers doen. Jeroen van der Bouw. Zo definitief. Er is geen weg. Dat was Jeroen, en uh, voor deze week zijn naam veranderd in uh, Jeroen van de Kerstboom, denk ik. Want, uh, of niet? Gewoon Jeroen van de Boom. Dus is niet Jeroen van de Kerstboom? Nee, nee, nee. nee Hij doet niet aan ah, doet een Kerstboom. Hij doet niet Kerstboom, oké. Okay. Nou ja, dan gaan we Justin Bieber, die hebben we ook meegenomen vandaag. En uh, dat is een beetje het uh, modernere werk.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 Dit. En uh, Luus gaat een uh, advies geven aan onze ja, luisteraars. Ja. Hè? Uh, vooral met uh, Oudjaarsavond. Uh, let op dat, uh, dat er niet te veel mensen in de huiskamers zitten. Want de politie gaat uh, op Oudjaarsavond volle huiskamers uh, bezoeken. Tenminste, de, ze gaan erop letten. De politie let tijdens de jaarwisseling op al te volle huiskamers. En illegale feesten waarbij de coronaregels worden overtreden. Agenten gaan, uh, gaan daar de tijd voor hebben. Uh, tijdens een autoniel geeft de politie op de eerste plaats voorhang aan het handhaven de openbare orde. En tijdens de jaarwisseling geven we prioriteit aan het afhandelen van geweldincidenten en zorgen we dat de brandweer BOA's en de ambulancepersoneel hun werk kunnen doen. Dat zal altijd voorgaan. En daar heeft de politie op oudersavond vaak de handen al vol aan. En uh, als het als de drukte het toelaat gaan we handhaven op uh, vuurwerkverbod en de, en de coronamaatregelen. De woordvoerster uh, van de korpsleiding reageert hiermee op uitspraken van politiechef Wilbert Paulussen van Oost-Brabant. Die in het uh, eindhoven Stagblad aankondigde dat, dat de politie zal aanbellen bij mensen die met tien mensen in een woonkamer oud en nieuw vieren. We drukken niet onze neus tegen elk raam. Maar tien man in een woonkamer, dat vind ik in deze tijd een excess. En dan gaan we echt aanbellen. Dus wees gewaarschuwd. Dat is uh, voor oudjaarsavond. Dat is voor oudjaarsavond. En, ja. ke en kerstmis dan? Uh, kerstmis dus niet, nee. Mag je met tien mensen zitten dan? Nee, nee waarschijnlijk nee. ook niet. Een beetje tegenstrijdig dit. Gewoon, uh... Ja, maar ja, dat is het hele keu... Ja, ja, ja, ja. Ja, ja kroegen zijn uh, dicht. Er mag, uh, geen, er nee. mag geen vuurwerk ver, uh, nee. verkocht worden. Ook geen kindervuurwerk. Nee. Maar de FOMAR of de Deka of Albert Heijn... die mogen het weer wel. Ja. Het, want daar ligt het dan toch. Nee. Bruna uh, mag geen boek verkopen... maar de, de supermarkten weer wel. Ja. Ja, het is allemaal een beetje van... Helaas. Zo is het nou eenmaal. Een, een grappig interview over deze kerstdagen dus. Hey. Ja, moet kunnen. Dus moet toch ook moet kunnen? Ja, toch. Zijn, toch? Hey. Ja. Uh, ik zie hier voor me staan van Trump. Ga je dat voor ja, nou Ja, het is weer te gek voor woorden. Hè? Ja. Nou, die man die wil gewoon uh, in de laatste dagen van zijn presidentschap... nog een stempel drukken op van ja. alles en nog wat. En ook op... Hij wil dus nu gewoon graag dat er een uh, vliegveld naar, zich, uh, naar, uh, naar hem wordt vernoord. Dat oh, wel leuk. Ja, misschien in er een klein veldje, wat ze zeggen van nou twee vliegtuigjes of zo. Misschien. reclamevliegtuigjes het... ja. ja, ja. De... ja. Papieren vliegtuigjes. Ja. Kijk. Ja, maar dan heb je er ook een landingsbaan. Ja. ja. Nou goed, ja, we, we denken wel mee in we geval. We gaan maar even voor hem kijken. Of iets. We gaan voor hem kijken. Dat is iemand gek, hè? <laughs> Echt wel. See you. Gebruik maken, Luus, als ik zo een beetje al die winkels kijk in het dorp. En uh, was vanmorgen heel vroeg in het dorp, ruim zeven uur. En hoeveel inzet die medewerkers van alle supermarkten en winkels doen... om toch te proberen alles een beetje leuk, leuk eruit te laten zien. Ja, ja, dus ze beginnen ja. heel vroeg. En dat geldt ook voor het personeel van de, van de gemeentereiniging. Van Spaneland in dit geval. Die heel vroeg de straten reinigen. De, de, de, de grote vuilnisbakken legen. En toch zorgen dat het dorp er een beetje mooi uitziet. En ik vind vanaf deze kant mogelijk een beetje respect tonen. Die kant op. Dat ja, vind toch, ik ook. Dat vind ik. In deze tijden. Nou, we gaan uh, verder met... Kunnen we ze een uh, gezellig nummer aanbieden? Nou ja, ik heb je een kerstnummer voor een duet. Dan dragen we die op aan. Marco Borsato en de Supreme samen. Hoe kijk voor elkaar, hè? Ja. Ja, ik weet het ook niet. Maar goed, dat dragen, dat dragen we erop... aan die mensen die we zojuist genoemd hebben. Ja. Marco Borsato en de Supreme zijn. Op een hele leuke manier wordt het gecombineerd. En, en uh, er zijn heel heleboel artiesten, daar hebben ze mee gedaan. En dat, uh, ik vind het even leuk om zo te horen. Hè. Ja, en dat was speciaal voor al de mensen. Die voor alle mensen die, die zo inzetten. In de uh, in supermarkten. Supermarkt, het, het, het reinigingspersoneel van Spaneland. En alle mensen die zorgen dat het toch nog een beetje gezellig eruit ziet buiten. En wij gewoon lekker kunnen winkelen. En Sharon heb ik hier met fotograf.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 can hear. You.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 You kissed me under the lamppost back on 6th Street. Hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home. Ja, de fotograaf van Ed Sharon was dat. En uh, nu is de microfoon voor Luus. En uh, zij heeft uh, haar gast meegenomen. Ja, en die ga ik nu wat vragen, want hij zit op een hele apart sport. En hij zit op. Waar zit je? Wat voor sport doe je? Vertel nou, maar. Je zit, kickboksen. Je zit op kickboksen. En heb je dan uh, toevallig zaterd afgelopen zaterdag de wedstrijd gezien van Badr Hari met die uh, andere man? Ja, die heb ik gezien. Ja? En nou. vond, Wat vond je daarvan? Nou ja, Badr was niet heel erg, heel erg uh, positief. En die is, uh, ze is gewoon neergeslagen te worden. In uh, en ze uh, heeft een gebroken neus gehad. Alles. Nou, nou ja, ik, ik, ik, ja eigenlijk vind ik, er, vind ik er niks van. Het leuke dat was natuurlijk, het is, was een trainingspartner he, van, van uh, de trainingspartner van Rico Verhoef. Ja, die geweldig is die, hè. Want hij had. Uh, want Bader Hardy heeft voor de, voor de wedstrijd gezegd van oh, het is een uh, walk in the park en het is makkelijk geld verdienen. Maar uh, daar uh, dat was. Uh, het was in ieder geval geen, volgens Rico geen walk in de park. Want het nee. was een technisch knock-out, hè? Klopt. Ja, En jij hebt ook wel eens een wedstrijd gedaan, toch? Klopt. Uh, dat was ook uh, met, uh, met uh, een soort van beperking. Met, uh, ook waar, waar, ik, waar ik mee vocht en alles. Wat? Nou, dus heb jij, jij hebt ook een. Ik heb ook een beperking, natuurlijk. Maar goed, weet je, dat is bij, niet bij alle mensen. Maar goed, ik doe het wel. Maar ik probeer het zo goed mogelijk uit mijn slot te halen, wat, wat, wat, wat erbij komt. Ja, en dat liep voor die andere jongen niet goed af, hè? Hij nee. Dat is ook een... Uh... Nee, nee, je hebt uh, twee, uh, twee uurtjes in, uh, in het interne verkeer gelegen. Nee, niet op de interne verkeer, maar op de gang gezeten Precies. om bij te komen. Ja. Want je ja. had hem één klap gegeven, dat ja, was klaar. was klaar. <laughs> nou ja, toch ook een leuk idee, ja toch? Ja, ja. ja nou ja, het is wel leuk. Ja, tjewel, ze ze hun hebben mij in het zonnetje gezet. Ik daarna nou, nu ben ik aan de beurt, dat hun in het zonnetje wordt Oh, en bij wie bij, bij, bij, uh, doe je dat kickboksen waar? Nou. Nou, bij ik uh, Kamakura, bij Wim van Rijn en Jeannette uh, Verein. En nou ja. bij FBakboxenbak uh, uh, Kamakura hebben ze mij een zonnetje gezet. Nu is het mij tijd om de zonnetje, echt een zonnetje in het huis te zetten. Ja. Maar dat ik denk veel mensen ja. wel leuk, uh, leuk reageren op die Hari dat hij nou toch weer verloren heeft. Ja. Maar hij is niet zo populair. Gek is dat eigenlijk. Nee, nou nou ja. Ik oh, ja, hij is wel, wel populair, maar niet zo goed als Rico vroeg. Nee, nee, dat is zo. Maar in ieder geval, hij is zijn eigen risico kwijt dit jaar. Ja. Dat is ja. het ding wat zeker is, want die neus zetten, dat uh, moet toch gebeuren. Ja, en, maar uh, daar zit niet zo gek veel meer wat volgens mij gebeurt hem dat iedere keer. Ja, ja. Hij breekt een pols, hij breekt een been, hij breekt een neus. Dit ja. Maar je bent, je blijft Enthousiast lauders voor je, voor je sport? Zeker. Ja. Ja, ik, ik ga er leuk. nu even vanaf. Je gaat lekker leven, mee door. Dan, uh, ik ga er gewoon mee door. Het is in mijn leven okay. heb mij echt in het zonnetje gezet. Okay. Dat ik praat ga kijken. Nou. En mijn wedstrijden ga doen. Ah, nou. hartstikke leuk, jongen. Hey. En ik, uh, ik hoop dat het echt, echt zo is dat ik uh, echt, dat de is, dat ik weer een wedstrijd in de maar is. Want dat geeft me meer vreugd, meer ja. jeugd, alles. Ja. Je, en dat geeft me ook meer, meer, meer van mijn leven. En met de beperkingen, jongen, geef ik je één advies. Kijk altijd naar de dingen die je wel kan doen. Precies. Ja, dat toch hij ook ja. wel. Ja, heel belangrijk. Al, al kan ik geen ruimte halen, helemaal niks. Boet me niet, ik ga fietsen. Oké. Okay. <laughs> hey, we gaan, uh, dankjewel. We gaan weer een, uh, een plaatje draaien. Dat, uh, voor veel mensen is dat natuurlijk wel uh, erg de toepassing. Lonely this Christmas. bom. Hey. Mm. Nou. Try to imagine the Christmas all alone. That's where I. en Lowy this Christmas. En dat is die voor heel mensen helaas wel erg toepasselijk. Maar goed, ja, ja het is niet zo, het zijn de tijden. Ja. We gaan de, de artiest van de dag gaan we doen. En ja. dan ga jij even een stukje van voorlezen. Ja, dat is uh, Robin Kip, want hij als, was, uh, vandaag zou hij 71 jaar geworden zijn. En Robin Kip is natuurlijk uh, een van de broertjes van uh, Kip, van de BG's. Het zijn uh, tweelingbroer was Maurice Kip. En op vijfjarige leeftijd verhuisde het gezin... met zijn ouders, zus, Leslie en broer Barry... naar Charlton Cumhurst in Manchester. Wat een groot woord. Een ja, zeker. Leuk voor Scrabble. Ja. Daar ik ben blij dat ik in Nederland woon. Heb ik heb niet van die moeilijke namen. Daar trad Robin op achtjarige leeftijd... voor het eerst met zijn broers op. In augustus 1958, vijf maanden na de geboorte van zijn broertje Andy emigreerde het gezin naar Redcliffe in Australië. Daar gingen de broers verder met optreden en noemden ze zich de Bee Gees. Toen Robin tien jaar was, gaven we zijn eerste optreden voor de Australische televisie. In de jaren daarna verhuisde het gezin naar Service Paradise en Sydney. In uh, 67 verhuisden de Bee Gees, zoals die inmiddels heette, terug naar Engeland. De groep had in Australië twee albums en diverse singles opgenomen... En was eind 1966 doorgebroken met de nummer Wie kent het niet? The Spicks en de Specks. Vanuit Engeland werd dat succes internationaal voortgezet met wereldwijde hits als Massachusetts en and World and Words. In begin 1969 stapte Robin met ruzie uit de Beatles. Er was tussen Robin en Barry ging de strijd over wie het gezicht van de groep mocht zijn en de muzikale koers mocht uitzetten. Hun manager Robert Stickwood gaf de voorkeur aan Barry. Daarnaast werd Robin bekritiseerd om zijn drugsgebruik en had hij ruzie met Maurice gekregen, waardoor ze niet meer met elkaar spraken. De aanleiding om uit de groep te stappen kwam toen de eerste single van het album O-Tijsza gekozen moest worden. Dat nummer gaan we niet draaien. We gaan het nummer draaien van August oktober. August oktober. Het was het ene nummer van onze artiest van de dag van Robin Kip. En we hebben er nog eentje meegenomen. Want uh, hij was natuurlijk heel erg bekend. als nummer was Save by the Bell. En die is heel vaak gedraaid. Maar het nummer wat we zojuist draaiden was erg goed. En uh, hij heeft nog zo'n mooie. Die, kon, uh, die gaan we nu draaien. Een beetje naar de, het eind van het eerste uur. Misschien dat we het redden. We gaan het even zien. onze artiest van de dag Robin Gip en uh, onderdeel van de broertjeskip, oftewel de Bee Gees. En uh, hij was artiest van de dag, omdat het vandaag zijn uh, verjaardag had geweest. Dat waren twee heerlijke nummers van hem. Uh, we redden het uh, niet om het vol te maken, dus we gaan een stukje nog draaien... en dan gaan we u terugzien aan de andere kant van de klok van twee ik uur. Ik heb ook nog iets, uh, ah, een, jij een late nog iets? melding. Ik... Oh, ja, nou, dat ja, nou, kan nog ik... even snel dan. Ja, reizigers vanuit het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika... zijn weer welkom in Nederland na het tonen van een negatieve coronatest... Dat laat minister uh, Stef Blok van Buitenlandse Zaken net weten. Dus nou. ik denk toch weer iets positiefs. Er volgt later meer nieuws hierover. Oké, okay. gelukkig maar. En het is zo, al die vrachtwagenchauffeurs die er zitten, dat is ook een oh, dingende idee. toch? Ik zag vanmorgen, zag je zo in de krant, er zijn files van 40 kilometer te staan ja. daar. Ja, het is heel erg. Het is allemaal. Uh, he. Maar het positief is dat de, de, de vaccins, die worden aan alle kanten uitgereikt momenteel. Hè? Ja, er zijn er nu twee uh, goedgekeurd. Ja. En uh, die gaan uh, meteen in. Uh, in Amerika dan wordt ja, het meteen. Uh, ja, maar ook andere landen die zijn al mee begonnen. Dus wat dat betreft. Het, het, het, misschien dat er een beetje hoop is aan het uh, eind van de, van de tunnel. Ja, ligt aan het we eind we van de tunnel. He? In ieder geval aankomende zomer weer een beetje normaal. Wordt. Ja, en we gaan natuurlijk ook kijken hoe het gaat lopen met de vaccin, uh, vaccinaties allemaal. Uh, we gaan nu in ieder geval eventjes naar het nieuws luisteren. En dat uh, gaat over een uh, paar, nee, paar seconden. Nee, paar gaat het beginnen. Ja. Wat gaat er beginnen? Het nieuws. Het nieuws? Het nieuws en onze reclameboodschappen. Oh, okay. Dus uh, Bruce en ik zeggen, nee, tot aan de andere zeg kant. Niks. Nee, nee, de ik block. zeg tot zo. Doei. ZFM wens jullie allemaal fijne dagen en een voetje.